Start. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 9 uur. Goedenavond, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Na 271 dagen zijn ze eruit in Den Haag. VVD, D66, CDA en ChristenUnie hebben een akkoord over een nieuw kabinet. De vier partijen zitten nu nog bij elkaar om de allerlaatste puntjes op de i te zetten. Politiek verslaggever Ron Vreese. Vanavond komen ze dan, als het goed is, wel met blije gezichten één voor één naar buiten. Tussen 9 en 10 gaat dat gebeuren hoor ik. En dan hebben ze morgen fractievergaderingen. Dan gaan ze het regeerakkoord of het coalitieakkoord gaan ze met de fracties bespreken. Die moeten het natuurlijk steunen. En dan is woensdag de presentatie van het akkoord en dan wordt daarna Rutte formateur. Die gaat dan kijken wie ze nieuwe ministers en staatssecretarissen moeten worden. Het nieuwe kabinet staat waarschijnlijk half januari dan op het bordes. Voor het eerst in de geschiedenis van de Olympische Zomerspelen... wordt bij Parijs 2024 de openingsceremonie niet in een stadion gehouden... maar op de rivier de Seine. Meer dan 160 boten met atleten uit alle landen... varen bijna 6 kilometer over de rivier in het centrum van Parijs. De organisatie verwacht zo'n 600.000 toeschouwers. Een televisie, een elektrische gasmaaier en een blinde stok. De NS heeft weer een lijstje gemaakt van de gevonden voorwerpen dit jaar. En ja, deze dingen stonden er echt tussen. Volgens de NS zijn er 40.000 voorwerpen gevonden op stations en in treinen. Sleutels, telefoons en brillen werden trouwens het vaakst gevonden. En de meest gefotografeerde walrus van het Noordelijk Halfrond is weer eens gespot. Walrus Freya, die in Nederland een tijdje rondhing in de omgeving van de Waddeneilanden eilanden en nog een dutje deed op een marineduikboot in Den Helder, lijkt op weg richting de Noordpool. Het gebied waar walrussen eigenlijk voorkomen. Freya is gefotografeerd bij een eiland ten noorden van Schotland. Ze deed daar een dutje op een drijvende kooi in de zee waar zalmen in zitten. Het weer vanavond en vannacht is het bewolkt. Zo kan er een buitje vallen. Morgenochtend is het grijs en regenachtig. In de middag knapt het wat op. Het wordt een graad of 10. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Veel files zijn intussen opgelost. Alleen op de A10 heb je nog vijf minuten oponthoud... voor knooppunt Koenplein op de Ring Noord van Amsterdam. En op de N247 van Amsterdam naar Horen is de vertraging ook nog vijf minuten. En dat is tussen de aansluiting met de A10 en Broek in Waterland. Verder zijn er problemen op het spoor. Er rijden geen treinen tussen Anna Paulona en Den Helder door een overwegstoring. En er rijden minder treinen tussen Zaandam en Uitgeest. Tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Sneeuw. Warmte. Kerst. Zie Dit is Kerst. Met Zie FM. Met nu De herhaling van Alternative FM. De mensen die uh, bij het popplatform NH-pop uh, ooit nog eens een keer een demo hebben gedropt. En dat hebben ze niet uh, zomaar gedaan. Dat hebben ze met een reden gedaan. Uh, want het was toch wel vrij uniek. En uh, daar hadden ze toch wel uh, even een beetje zoiets van... Zo, dat klinkt even verfrissend. Uh, gewoon oude muziek die nieuw klinkt. Of tenminste nieuwe muziek die oud klinkt. Dat is een betere uh, benadering. En dat uh, dan ook nog komend uit Noord-Holland. Want ze komen uit uh, Nieuw-Vernheb. Uh, dan heb ik het over The Mox. We hebben ze wel eens eerder uh, gedraaid. En uh, The Bogeyman. Dat is een nieuw, uh, nieuwe single. Of een van de nieuwe singles. Ze hebben er twee uitgebracht. Uh, uh, want er is er nog een. En dan moet ik even kijken welke dat is. Dat is altijd leuk. Dan heb ik het niet 1, 2, 3 uh, gewoon paraat staan. En dan moet je dat er nog eens even een keer er allemaal weer bij gaan halen. Ja, uh, dat uh, had ik uh, allemaal even wat uh, beter kunnen bedenken. Uh, really Wanna Go. Dat is uh, de, de tweede. Dat is een beetje een dubbele A-kant. Zo moet je het zien. Uh, jongens hangen een beetje aan een uh, bepaalde vorm van nostalgie. En uh, dat, ze nemen ook een beetje authentiek op. Nou, dat hoor je er wel een beetje aan af. En volgende week zal Rens van de groep, uh, van de Box het een en ander gaan vertellen... over over, over hun geluid. Uh, we zijn blij dat we in ieder geval... gewoon ook nog p 3tjes kunnen uh, draaien. De Man en uh, Really Wanna Go... die uh, verschijnen morgen... Um, op uh, verschillende platformen. Um, ik geloof... dat het uh, sowieso, dacht, dacht ik ook... op Spotify, wel te horen zal zijn. Wellicht... En als het niet zo is, dan mag je volgende week gewoon fijn reageren. En dan doet geen wel uit de doeken hoe het dan wel zit. Um, goed, welkom bij dit uh, tweede uur. Uh, we hebben uh, nog uh, een telefoongesprek straks met Singa. Uh, die dame die, uh, die heeft uh, een single uitgebracht. En dat uh, nummer dat heet uh, Fire. Daar gaan we straks om half negen mee praten. Maar er is nog meer. Kijk, de krant wordt ook bezorgd. Dat is, dat is altijd leuk. Ja, het laatste Zandvoortse nieuws... Um, over exploderende uh, vuilniszakken. Um, beter gezegd, een lijnwerper die, uh, die uh, daar heeft uh, geëxplodeerd. Het staat allemaal niet in de Zandvoortse krant, hoor, jongens. Het uh, is niet, uh, niet, niet dat ik dat uit mijn tuin loop te zuigen... maar het is gewoon echt gebeurd. Maar goed, dan uh, hebben we het uh, Zandvoortse nieuws. Um, we gaan uh, verder, want uh, we hebben natuurlijk uh, nog meer. Um, Wilde Kind die is um, in het nieuws uh, geweest. Er schijnt ook uh, een artikel te zijn... Bij 3 voor 12 Den Haag. Want die hebben daar het een en ander verteld over. één van die songs. die ze hebben uitgebracht. Het album Om Handa. En daar gaat het nou net om. Want daarmee. Eh, laten ze toch nog. Eh, min of meer een serieuze boodschap eh, overbrengen. Eh, want. Het gaat heel slecht met de wildstand in Afrika. En dat is uh, de reden waarom, uh, die uh, ja, waarom dit nummer een beetje naar voren geschoven is. En wij vinden, dat doen we gewoon niet mee. Want uh, maatschappijkritisch en ook uh, denken uh, over iets nadenken... wat een heel belangrijk onderwerp is, daar zijn we altijd voor. En dit is een van die uh, nummers. Wilde kind met om aan. black, my skin is gray, and I'm wise. King of size, I cry tears, look into my eyes. They call me Tragic tale killing us for trinkets. is het wel eens zo dat de muzikanten het meest altijd op vrijdag hun waar uit brengen? Alleen Wet uit Amsterdam die dacht daar toch iets anders over deze week. Want zij hadden dat op zondag bedacht. En dat is nou precies de dag dat de Goedheiligman nog cadeautjes liep uit te strooien. Nou, dat hebben we wel laten horen op 3 voor 12 Noord-Holland in dat opzicht. De nieuwe muziek van Wet. ze brengen de single Touw uit... Dat vind ik uh, vrij opvallend, touw, uh, maar dan uh, Engelstalig. En dan zou je meer denken aan Rope, maar dat is toch niet het geval. Um, ze zijn eerder bekend als Wet T-shirt Contest. Dat uh, was een beetje een eerste naam en daar hebben ze dan wet met dubbel T aan overgehouden. Uh, die zijn al tien jaar een uh, fenomeen in die Nederlandse muziek zien. Zo vertelt 3 voor 12 Noord-Holland. Vooral bekend dankzij hun energieke live-shows en herkenbare funk-rock en popmuziek. Nou, dat heb je er wel een beetje aan uh, af kunnen horen. Die single die is dus uh, afgelopen zondag uitgebracht. Er zit ook nog een uh, interessante videoclip uh, bij die je uh, kunt uh, zien op YouTube. Daarvoor hoorde je trouwens... Wilde Kind met Omhanda. En dat uh, gaat over serieuze zaken, vrienden. Want dat heeft te maken met uh, de stroperij in Afrika. En uh, daar hebben dan de vrienden van 3 voor 12 Den Haag uh, weer het nodig over verteld. Over de achtergrond van die single. Danella Smit zelf. Die komt uit uh, de buurt uh, van uh, Zuid-Afrika. Ze komt uit de naburige Namibië. Daar is ze groot geworden. En als er dus iets is wat aan de kaak gesteld moet worden, dan zal Danelle Smit daar niet zo 1-3 voor weglopen. En dan, sterker nog, dan is hij daar in staat om daar ook een ja, scherpe song over te maken. En dat uh, gebeurde dan ook. We um, gaan verder, want er is nog meer. Want uh, een week of twee uh, terug. Toen hadden we hier uh, die uh, 3 van 12 noord vloedgolf. En. Daar is ook uh, de, de single uh, gereleased, min of meer. Backseat Show van Nevin. En die ga je nu horen.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 altijd weer dat ik opnieuw kon kiezen, maar dat kan niet meer. Dus wat doe je nog hier? Ga weg. Stop nu. Ga weg. Rol op nu. Misschien romantiseer ik het en ik weet dat het niet eerlijk is, maar ik mis het, mis ons, mis de kans die ooit.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 Voorzitter, commissaris, was dit. Hij is in augustus van dit jaar geweest. Het was toch al een beetje een uh, gedenkwaardige uitzending... omdat we uh, muziekliefhebber en burgemeester van dit dorp... David Molenberger daarbij ook hadden in de studio. En die wist ook nog wel een aantal leuke vragen aan uh, deze Kasper de Boer... want dat is uh, de man die achter één Kasper schuilt. Um, de nieuwe single van hem heet uh, Eén Dag. Dat is uh, de meest uh, recente, maar dit dateert alweer van een tijdje terug. Um, met het draaien van Singa's um, single... What's the worth? Gaan we min of meer een beetje ons opmaken voor het telefoongesprek. Wat uh, daarna volgt. En dan uh, zullen we ook uh, de laatste single van uh, deze Eva van Leven, Want zo heet ze in Techie. Uh, uh, gaan uh, laten horen. Maar zover is het nog niet. Hier is nog een oude single.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 But it's the truth oh. We hold on too tight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 schuif ik altijd aan bij een programma dat heet uh, Kan nog walshow, En daar zit altijd een onderdeel in. En dat uh, heet dan Jaaps. Nou ja, en dan ga ik het verder niet herhalen. Want dat, uh, dat doe ik daar dan wel. Tussen 10 en 12 op uh, de dinsdagmorgen. En daar zat deze single in. Um, uh, ja, nou weet ik ook dat ik hier in Zandvoort sowieso één iemand er altijd uh, gelukkig mee maak. Dat is een uh, voormalige programmaleider. Dat is Walter Sans, Die is tegenwoordig uh, gemeentewoordvoerder uh, bij de gemeente Zandwoord... maar die, die, die vindt uh, Sol en Jazz, dat vindt hij geweldig. En ik weet zeker dat hij dit ook wel heel erg kan appreciëren. Ik, ik, ik zit te wachten op die app, want ik weet dat hij stiekem zit te luisteren. Goed, uh, het was Singa uh, met uh, What's The Worth. Maar achter Singa schuilt Eva van Leeuwen... en die heb ik aan de telefoon. Goedenavond. Hoi, hey, goedenavond. Ja, het is niet uh, de eerste keer dat wij elkaar gesproken hebben... want de aanleiding was uh, toen deze single, kan ik me herinneren. Ja, hè? Mm -hmm. Maar dat, ja. Is, dat is alweer een tijdje terug. Want ik denk dat deze ergens in het voorjaar van 2021 is uitgebracht, uh, toch? Uh, ja, klopt. Dat is voor, inderdaad voor de zomer geweest. Ja, ja, dus dat zat ja. uh, eventjes tussen, dat klopt. Ik zit, uh, zit er ook alweer even van... Uh, wanneer was dat ook weer? Maar ik weet dat dat ergens in het voorjaar was uh, geweest. Uh, mm -hmm. Toen de klopt, zomer ja. net... Toen de zomer net naderde en uh, we een beetje nog uh, aan het nagelpijten waren... of die Formule 1 uh, wel doorging of niet. Uh, maar uiteindelijk is die wel doorgegaan. Uh, maar, goed, um, daar gaan we het niet over hebben. Maar uh, je komt wel uit de buurt. Hè? Je komt uh, volgens mij ook uit ha Haarlem, heb ik begrepen. Ja. Ja, zie je. Klopt, ja, ik woon nu zo'n zeven uh, jaar of acht jaar alweer naar Haarlem. Ja. Oorspronkelijk uit Zeeland. Dus hier uh, oh, oh. naartoe verhuisd voor de muziek en uh, voor de studie en alles. En nu uh, ben ik hier gesuppeld, ja. Ja, um, als ik uh, hoor studie, dan denk ik uh, aan het conservatorium Haarlem in Holland. Check, ja. Zie je? Klopt. Ja, dat dacht ik al. <laughs> maar um, even, want, want uh, uh, toch uh, even terug naar What's The Worth. Uh, hoe is die single verder ontvangen uh, nadat je hem uitgebracht had? Ja, best oké. Okay. Hij wordt hier en daar op, uh, op uh, regionale radio's lekker gedraaid. En jullie hebben hem opgepikt, wat ik super tof vind. Mm -hmm. En uh, ja, als Spotify gaat hij ook wel redelijk. Maar ja, het was een beetje een soort tussen tussensingel. Zo zag ik hem echt. Um, mm -hmm. Dat opstapje naar de, naar de EP die er binnenkort uit, uh, uitkomt. Kijk, ja. En uh, het was echt een soort van nieuwe, nieuwe sound en alles. Ja, en ja dat, dan moet je misschien wel even aan wennen. Of dat moet even, even nodig om te lopen? Is het dan ook iets van uitproberen? Zoiets? Uh, ja, aan de ene kant wel. En aan de andere kant heb ik wel een hele sterke, duidelijke visie van wat ik vet vind. Dus uh, ja, ik vind dit gewoon een vette het nummer. Dus ik ga het sowieso hoe dan ook uitbrengen. Hmm. Um, no matter what, zeg maar. Dus als het niet goed ontvangen wordt, ja. ja. Ik vind het nog steeds vet. En gaat ja, op... uh, hier staat er <laughs> nog een, want anders had ik hem niet gedraaid. En ik weet nee, zeker... Ja, ja, en anders, ja. anders zat hij ook niet in dat bedenkelijke onderdeel wat ik net heb uh, lopen roepen op dinsdagochtend. Nee, hè? Dus, precies. Nee, daarom. Dus, ja, dus uh, uitproberen is dan niet misschien het goede woord of zo. Maar ja, ja het, het is gewoon beter ontvangen dan de andere. Ja maar, goed, nou ja, maar goed. Maar wij, mensen drieën, die hebben dan uh, zoiets van, het is dan uh, mijn taal... Of vier. We zitten met z'n vieren daar. Uh, dan is het dan de taak dat ik dan uh, juist... Uh, ondanks dat het een bedenkelijke titel heeft... dat je dan met iets, iets heel moois en vets komt. Nee, daar ben ik mee gekomen. Weliswaar een uh, wat, iets wat gedateerde single. Want die, uh, ik was een beetje... Ik was een beetje, ik, dacht, ik, dacht, ik heb uh, die nieuwe single er niet uh, in uh, staan. Maar goed. Ja, uh, ik zat even niet de op te letten thuis. Ter de kans, kansen. <laughs> ja, dat maakt niet die uit. Ik heb nog wel die kans. Dat, daarom. En, en bovendien, uh, die, uh, die nieuwe single... Die heb je uh, sinds, denk ik, vorige week is die uitgekomen. Zeg ik het goed? Ja, twee weken alweer. Oh, twee ja, weken. Ja, ja. Ja, ja, inderdaad. Twee weken. Ja, het... Uh, het gaat snel, kijk. Uh, uh, no. maar, maar goed, uh, je zei al, uh, je hebt snode plannen. Zeker. ja. Ondanks uh, een avondlockdown en dat Peppy en Cocky weer allerlei uh. maatregelen lopen te nemen waar uh, de muziekwereld helemaal niet vrolijk van wordt? Nee, nee, dat is nog een understatement, denk ik. Mm. Het is echt. Uh, het is nog steeds uh, gewoon tien keer niks. En dat was het de vorige keer ook al niet. Dus bij mij, in mijn agenda, is er gewoon helemaal niks veranderd en ik denk dat ik voor uh, bijna heel muziek Nederland uh, praat als ik dat zeg, ja. dus nee het is, uh, het is nog niet fijn, maar goed weet je we houden gewoon uh, ons, uh, onze kop omhoog en dan zijn er dus nog mogelijkheden om dus veel te gaan schrijven en op te nemen en uh, op een andere manier je tijd in te vullen, maar ja ik... Nogmaals, ik mis het podium wel uh, echt uh, heel erg. Volgens ja, kan me er iets bij voorstellen. En online ja, optreden ja. is ook niet alles, heb ik het idee, nee, toch? Nee, nee, nee, absoluut niet. Je mist gewoon die hele vibe van, van, een, van een plek en van een publiek en, en van je pent. En het is zo anders om voor stel camera's te spelen. Ja. En je dan online een soort van reacties teruggelezen? Ja, het is, het is gewoon niet hetzelfde. Ik, ja, het is te gek dat het kan en zo en dat uh, de technologie het allemaal toelaat. Maar... Het is, uh, het is niet hetzelfde als, uh, als hoe ik het gewend zijn. Dat is hoe we ja. allemaal gewend zijn. Hè? Ja, nou ja, nou, heb ik uh, voor mijn werk als uh, redacteur voor 3 voor 12 Noord-Holland... dan uh, wel iets meegemaakt in oktober met die popronde uh, die in Haarlem uh, zich heeft afgespeeld. Oh, ja. Maar ja, toen stond ik wel in een, een bomvol uh, kleine zaal van patronaat. Leek wel alsof het uh, gewoon helemaal uh, niet meer heeft uh, bestaan, uh, die periode. Ja, dat dus. is zeker. Ja, toen kon het eventjes. Toen kon het heel toen eventjes, het ja. Allemaal, uh... Ja, ik heb er even aan geroken, maar... Uh, ja, ja, ja. Dus, maar... Maar goed, ik denk dat het er wel weer van gaat komen. Uh. Ja, dat moet. Ja. We hebben echt een probleem. met Het zal ja, nou, het niet missen. Gel geloof mij nou, dat zal echt wel weer Goed gaan komen. Ergens, ja. denk ik, een beetje in het voorjaar gaat dat omslagpunt wel weer komen. Ja. Uh, dan kan het wel weer. Uh, maar goed, uh, voorlopig is het niet zover. Uh, je zegt het al, uh, je, je vermaakt die tijd uh, even goed wel. Uh, maar uh, fire is één ding, maar ben je dan toch even goed ook uh, aan het schrijven aan uh, nog meer nummers? Uh, ja, zeker. Ja, onder, ja, uh, achter de schermen wordt er sowieso hard gewerkt aan, uh, aan de EP die daar aankomt. Dus die mm -hmm. komt in februari. Uh, uh, ...release ik een EP met vijf liedjes, dus mm. die zijn al helemaal klaar en alles daarvoor is rond. Mm. En in de tussentijd is er gewoon weer ruimte om weer verder te schrijven. Dus ja, Kijk, ja. Dus er wel weer uh, een nieuwe EP of misschien wel een album of uh, nou, iets in die richting. Ja. Dus we zijn in ieder geval lekker druk bezig en... Uh, Even over het geluid, hè? Want, want dat, dat is uh, ook uh, heel erg opvallend. Uh, ik, ik, ik, ik merk niet toch, uh, toch, ja, uh, dat dat niet bijna alledaags is. Arm soul. Ja, dan moet ik terug naar mijn piratenperiode. En dat is toch al uh, bijna uh, 40 jaar geleden. Ik zeg uh, 35, 36 jaar geleden dat ik uh, op een zonnekamertje bezig was met, uh, met import uh, uit Amerika. Met vinyl kan je nagaan, zo uh, lang gaat het terug. Maar dan vind ik dit natuurlijk uh, wel iets uh, van een soort revival wat jij dus uh, uh, brengt. Maar um, hoe, be hoe, hoe ben jij met die, met die muziek dan? Uh, vond je het altijd leuk? Ja, ja joh. Ik was, ik was echt helemaal gek van die oude... ...Soul en Motown en dat soort dingen. Mm -hmm. Daar ben ik best wel mee opgegroeid. Mm -hmm. um, mijn vader draaide het ook best wel veel. En um, de eerste bandjes waar ik in zat... ...dat was alleen, alleen maar Soul en oude klassieken, zeg maar. En dat, mm -hmm. ja, dat vind ik echt helemaal te gek. Mm -hmm. En um, ja, ik was altijd een beetje de vreemde eentje in de bijt of zo. Als ik dan muziek liet luisteren aan mijn klasgenootjes, zei ik... Oh, dit moet je echt checken. En dan kwam ik met Joss Stone of zo. Ja, ja, ja. En dan keken ze me soms echt zo aan van... Ja, ik ja. heb geen idee waar jij naar luistert, <laughs> dat, is, dat is, is niet wat wij de rest van de hele school luisteren. Dus ik was altijd een beetje een gekkie daarin. Maar ja, um, ja dat heeft me wel gevormd hoor. Die, ja. Uh, ja, die oude soul en die motown zeker. Ja, maar dan is het mijn vraag ook. Want als je die opleiding Daniel Halem hebt uh, gevolgd. Ja, want dan, dan, dan vereist het toch wel. Van, uh, van ja, dag, ik uh, heb dit geluid. Uh, docenten, hoe hebben die daarop gereageerd? Vonden die dat dan ook wel fijn? Uh, dat jij uh, lekker zo uh, van ja, dag, ik heb er uh, helemaal niks mee te maken. En ik uh, ga toch uh, lekker R&B solo doen? Ja, uh, niet altijd. Maar aan de ene kant denk ik dat het wel gewaardeerd werd. Omdat ik al... ...heel duidelijk had vanaf moment 1 wat ik wilde en hoe ik wilde klinken en dat soort dingen. Ja. Maar uh, als ik dan inderdaad um, een keertje een country of zo ding moest doen... ...ja, daar stond ik dan niet per se om te springen. No offense naar de hele country wilde, is te gek. Hm. Maar toen was dat niet mijn, mijn ding of zo. Dus ja, dan moet je er een beetje eigen draai aan geven en dan moet je dat, moet je dat een beetje slikken en doen. En dat deed ik dan ook wel, maar ja. ik wist wel in mijn achterhoofd van oké, okay, dit is niet uh, wat het gaat worden... Dus ik denk dat ik daarmee heel veel geluk had. Dat, dat ik niet meer zo te kneden was. Omdat ik al heel duidelijk uh, visie en beeld had van wat ik wilde maken. En hoe het klinken eigenlijk. Ja, ja. Ja. Nou ja goed, het, het, het, het, ik, ik denk dat het wel opgepikt uh, wordt. Ik denk sowieso, we hebben nog uh, bij de publieke omroep toch ook uh, een paar van die, dat soort zenders. Of is dat niet meer zo? NPO Funks, denk ik ja. Oh ja, ja, dat denk ik zeker dat dat daar zou kunnen passen. Ja. En Ik denk zeker dat die nieuwe single ook wel wat meer um, nog best wel mainstream is. Dus ik denk dat die best wel, wel opgepakt zou kunnen worden door best wel wat zenders. Mm -hmm. uh, althans, dat hoop ik natuurlijk. Ja. En de EP die er aankomt komt ook. Het zijn niet allemaal... Um, ja, het is niet super alternatief. Het is wel alternatief, maar niet, niet zo alternatief. Het is nog wel luisterbaar en zo, denk ik, voor ja. de ja, toegankelijk. mainstream radio. Ja. Dus ik hoop eigenlijk inderdaad uh, dat het daar ook een beetje opgepikt wordt. Hm. Ja, dat moeten we zien. Dat moeten we afwachten. Nou ja, goed. Uh, ons, uh, aan ons zal het niet liggen, want wij draaien nee. bijna alles. Uh, we, we draaien alleen geen andere hazes of uh, dat soort dingen. Dus uh, dat, dat dan weer net niet. Maar uh, als het enigszins uh, een beetje past in ons draaien... dan uh, zijn we niet te broed om dat uh, te laten horen. Um, ja, ja um, de single. Waar is die te vinden en waar ben jij op te vinden... Um, de single is overal op al je streamingdiensten en waar je ook maar wil bedenken is die te vinden. En hm. um, mijn artiestennaam is Singa en je kan de single, de single vinden onder de naam Fire. Helemaal goed. Nou, dan gaan we hem laten horen hier. Singa met uh, Fire. We can vibe if you want to. Stay day into a night give me the green light if you want to you stick to me like honey do do whatever feels good to you we can own the night turn on the lights if you want to if you want On me breathing, a beautiful connection flows naturally. Oh, you sweep me off my feet and catch me falling deeper. Pull me closer away. you think I've had and had enough. Us against the world now. Bring the fire, we go all out. You give me. Fire, fire. You're my curse, it's a blessing fire, fire. As long as you're giving me all Won't save me They save jobs and banks Economies and so My fate's abandoned Concealed By your midst and midst And mix and midst But like your traffic Orquest draws your Van de markt en bij het scheiden van het jaar 2021 komt deze single nog uit. En ik kan mij niet aan de indruk onttrekken bij mezelf. Dit gaat uh, eentje worden die ook in het persoonlijke lijstje van uh, 2021 bij mij uh, erg hoog op het lijstje gaat komen. Deze van Francis Elman Blake, oftewel. De man die erachter zit, Frank Bond. Uh, more is not the answer. En bovendien, als ik, uh, want ik heb ook even naar de tekst zitten luisteren. En ja, ik ben toch ook wat dat er gaat van... Jongens, uh, het systeem waarin we nu een beetje leven, dat, uh, dat werkt niet helemaal. En uh, meer is het antwoord niet. Filosofisch sluit hij enorm op mij aan. En daarom spreekt dit uh, nummer mij ook heel erg aan uh, om uh, ook hier uh, te laten horen bij Alternative FM. Uh, nog meer nieuws uh, over dat uh, verhaal, uh, wat hij uh, aan het doen is, die Frank Bond. Want hij heeft uh, toestemming gekregen van de, de familie van Frans de Blaak. Want die schuilt achter Francis Alban Black. Uh, hij heeft uh, tot en met 2018 allerlei uh, muziekstukken opgenomen in uh, de studio in de buurt uh, van, uh, van, ja, van King Forward Records. Of eigenlijk bij King Forward Records. En uh, inmiddels is de man verdwenen. En van de aardbodem lijkt het wel verdwenen. Maar uh, Frank heeft dat hier uitgelegd in uh, de Duitse van 11 november. En uh, daarover heeft hij een, een, een kunstproject... een crowdfundingsproject... bij Voor de Kunst aangevraagd... om uh, ja, wat, wat geld bij elkaar uh, te verzamelen... om dit project uh, voor elkaar te krijgen. En het goede nieuws is... hij heeft het voor elkaar. En bovendien hadden ze bij Voor de Kunst... ook nog besloten om een, zelf uh, daar een aanvraag te doen... bij het Prins Bernhard Cultuurfonds. En dat is toegewezen. Dus uh, er is uh, meer reden om daar een beetje... de vlag uit uh, te gooien bij... Uh, King Forward Records, want uh, daar zal het op uh, gaan verschijnen. En ik ga je nu al, denk ik, verklappen... dat hij waarschijnlijk ook komende maandag... Uh, op dezelfde zenders uh, de, te, te horen is. Te zien, in niet, maar te horen wel. De lokale zender van Volendam en Edam. En dat programma Roy draait door. Dat uh, wordt elke maandagavond tussen 7 en 8 uh, gedaan. En, de afgelopen weken zit Kees Meijzen daar ook aan tafel... en dat zal deze maandag ook nog het geval zijn. Dus we zijn nog niet van Kees af. Um, we gaan nog even door, want we hebben nog uh, iets wat, uh, wat gelieerd is... aan King Forward Records, maar dan in het verleden. Nu niet meer, maar uh, ze hebben wel nieuw materiaal uitgebracht. Ik heb het over Lions Den en Love Remain. Remain. The lights take us away, The our love is here to stay. Cover your heart with your face, your face. In your womb It up, Electrifies you And I breathe We hebben nog uh, precies zo'n vijf minuten over voor het laatste nummer van dit uur. En die komt van de Amsterdamse Band Bent Servus. Servus en pension of... En dan moet ik even goed kijken. Ik <lacht> krijg het een hamper bestrot uit. Maar het komt van een EP, vrienden. En dat, uh, die EP die heet uh, Ingit of Ingis.